5 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, Bach kondigt kondigt einde noodtoestand aan. Schotland mag stemmen over onafhankelijkheid. En Twente en Ajax warmen op voor de bekerfinale. Het weer in het westen koelt het snel af en blijft er kans op een bui. In het oosten blijft het vanavond nog lang aangenaam warm. De temperatuur daalt van nacht naar 8 tot 12 graden. Morgenochtend in het westen bewolkt met plaatselijk een buitje. In het oosten zonnige periode. Smiddags vooral in het westen meer buien en kans op onweer. Temperatuur van 19 graden op de wadden tot 25 in het oosten.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 Maar die werd toen vanwege de onrust in het land afgewast. Een nieuwe datum voor de race is nog niet genoemd.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 In Egypte zijn 190 mensen opgepakt vanwege de gevechten tussen moslims en koptische christenen in Cairo. De arrestanten moeten voor een militaire rechtbank verschijnen. Gisteren vielen zeker 10 doden en meer dan 100 gewonden toen moslims een koptische kerk aanvielen. Volgens hen werd een vrouw die zich tot de islam wilde bekeren tegen haar wil vastgehouden. Een grote menigte moslims marcheerde naar de kerk en daar kwamen tot een schotenwisseling met bewakers. Christenen zouden vanaf de daken op de moslims hebben geschoten. Ook werd met brandbommen en stenen gegooid. De kerk en een aantal huizen ging in vlammen op. Later werd ook een andere kerk in brand gestoken. De politie en het leger probeerden de menigte met traangas uiteen te drijven. Maar het werd pas na uren weer rustig. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong. Het ziekenhuis in Hengelo, waar vanochtend de stroom uitviel... zal daar de komende dagen nog hinder van ondervinden. Door een storing in de elektriciteitskast... zat het ziekenhuis midden Twente anderhalf uur zonder stroom. Want de noodstroomvoorziening, die normaal automatisch wordt ingeschakeld... werkte ook niet. Drie mensen op de intensive care werden daarom handmatig beademd. Via een omleiding heeft het ziekenhuis nu weer elektriciteit... maar er zijn noodaggregaten ingevlogen om een nieuwe stroomuitval op te kunnen vangen... zegt de woordvoerder van het ziekenhuis. Ik denk dat wij de stand-by van noodaggregaat dat vanmorgen is ingevlogen... nog wel enige tijd zullen hanteren. Want we moeten eerst weten wat er in dat kastje precies is gebeurd... voordat we het, dat weer inschakelen. En dat zal nog, denk ik, in de loop van de week zal dat duidelijk worden. Maar tot die tijd hebben we dus via het noodaggregaat alles geregeld... dat wij dat kastje ook niet hoeven te gebruiken. Het ziekenhuis gaat ervan uit dat alle geplande operaties... morgen gewoon door kunnen gaan.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 is meer of minder onvermijdelijk, maar de timing, of course, is entirely a matter for the Scottish people. I mean, people ask me when will Scotland become independent. Well, the answer is quite clear. It will become independent when the people of, of Scotland so judge in a referendum, and only then. Ook de Schotse Groenen wonnen veel zetels en ook die partij is voor onafhankelijkheid. Schotland maakt sinds 1707 deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Het is ongeveer twee keer zo groot als Nederland en heeft ruim 5 miljoen inwoners. In Noord-Mexico heeft een mijnexplosie deze week aan 14 mijnwerkers het leven gekost. Vanochtend hebben bergingswerkers het laatste lichaam naar boven gehaald. Dinsdag explodeerde gas in een van de schachten van de kolenmijn. De slachtoffers waren ingesloten in de mijngang. Naar aanleiding van het ongeluk heeft de Mexicaanse regering een onderzoek aangekondigd naar de veiligheid in alle mijnen. De bonden drongen daar al langer op aan. Ja, en fans van Ajax en Twinten wachten met spanning op 6 uur. Dan begint de bekerfinale in Rotterdam tussen de twee clubs. De supporters die er in het stadion bij zijn, moesten op tijd vertrekken. vanwege de verwachte drukte op de weg. Deze Ajax-supporter is wat laat vertrokken. maar is ervan overtuigd dat hij op tijd in de kuip zit. Ja, we komen sowieso op tijd. Daar ben ik niet bang voor. Want als supporters heb je op zo'n dag als deze. maar ook bij normale uitwedstrijden een volkersbehandeling. En dan zorgt de politie ervoor met, met motorrijders van de KVD. dat wij langs eventuele files worden getrokken, ja, bijvoorbeeld over de vluchtstrook. Dus uh, ik ben niet bang dat wij te laat komen. De supporters worden vanuit Enschede in Amsterdam... met in totaal 400 bussen en vijf treinen naar Rotterdam gebracht. De politie heeft één bus aan de kant gezet... omdat de supporters zich misdroegen. In één bus uh, zijn wat ongeregeldheden geweest. Uh, daar zijn blikjes uh, naar buiten gegooid... en uh, die hebben ook vermoedelijk wat auto's beschadigd. Nou, dat uh, tolereren we niet. Dus die bus is uit de kolommen gehaald... Het staat op dit moment uh, op een uh, parkeerplaats en we zijn uh, de identiteit van de inzittenden uh, aan het checken en aan het kijken wie ook dat dergelijk heeft gegooid. En verslaggever Bart Kieft van Radio Oost begeeft zich al de hele middag tussen de 20 supporters in Enschede en is nu op de Oude Markt. Uh, Bart, uh, we proberen hem even te bereiken. Bart begint de spanning al te stijgen. Ja, de spanning begint hier flink op te lopen in Enschede. De hele stad ja, die zit het eigenlijk de hele dag al op weg naar die grote finale om zes uur. Het is nu tien over vijf, nog 50 minuten, dik vijftig minuten. En het grote plein hier midden in de stad is inmiddels volgelopen. Duizenden en nog eens duizenden Twente-fans zijn hier naartoe gekomen. En verderop in de stad zie je ook dat het leeft. In tuintjes worden barbecues georganiseerd met rood-witte vlaggen. Er is bijna geen straat waar geen rode Twente, rood-wit zeg ik, rode vlaggen van Twente natuurlijk... Um, er is bijna geen straat waar rode vlaggen van Twente niet hangen. En uh, de voetbalclub Richtersbleek bijvoorbeeld heeft een speciaal uh, scherm neergezet. Daar komen straks alle leden kijken. Uh, de dames van de Enschedese hockeyvereniging zijn ook uh, paraat wat dat betreft. Die steunen de voetballers uh, van Twente. Het is eigenlijk een heel breed gedragen volksfeest dat veel verder gaat dan Enschede. Ook in Geesteren en Goor, in Haaksbergen en Herdmen, om maar eens wat plaatsen te noemen in Twente. Daar wordt het uh, vol intensiteit beleefd. Nou, zijn de supporters uh, optimistisch over de afloop? Dat kunnen we ze vragen. Er staan er hier twee bij mij. Wie zijn jullie? Jelland. Wouter Drost. Mannen, een prognose. Zit het met jullie voorgevoel? Ik denk dat het 2-1 gaat worden voor Twente. Maar ik denk wel dat het spannend gaat worden. Ik denk 1-0 voor Twente. Nou is dit um, in tien jaar tijd de vierde bekerfinale die Twente afwerkt. Twee verloren, één gewonnen in 2001. Um, die van 2001, herinneren jullie die nog? Ja, maar nog wel een aantal jaren jonger toen. Dus uh, ik denk dat deze beter wordt. Ik hoop dat deze beter wordt. Okay, mannen, ik uh, wens dat uh, met jullie. Uh, de spanning neemt toe. Onderbuikgevoelens, de al, onderbuikgevoelens al uh, een keer vaker naar de wc geweest? Een uh, paar keer al, ja. Een paar keer wel. Okay. Okay. Dank jullie wel. Nog uh, 50 minuten. Ik schetste dat zojuist al. En de spanning neemt toe. Hier op het Centrale Plein. De Oude Markt in Enschede. Nou, dankjewel. Bart Kieft. En de hoofdpunten van het nieuws. Bahrein kondigt het de einde van de noodtoestand aan. De koning vindt de rust voldoende teruggekeerd. Schotland mag stemmen over onafhankelijkheid. Binnen nu en vijf jaar mogen de Schotten hun mening geven in een referendum. En Twente en Ajax warmen op voor de bekerfinale. U hoorde net, die begint om zes uur precies hier op Radio 1. En dit was het NOS Journaal. Zometeen gaat de NOS verder met Langste Lijn. De ANB Verkeersinformatie staat een lange file op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal West en Maarn, 11 kilometer. Er is een vrij ernstig ongeluk gebeurd. Beide rijstroken zijn dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Verkeer van Arnhem onderweg naar het westen kan beter omrijden via Barneveld en Amersfoort. Over de A30, A1 en de A28. Dan staat via op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knoop en Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer. Dat had te maken met een Bermbrand, maar die is geplust. De rijstroken zijn weer vrij.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 Goedemiddag, 13 minuten over vijf. We gaan door tot 8 uur vanavond met Langs de Lijn... met zometeen vanaf 6 uur live de bekerfinale tussen FC Twente en Ajax. Eerst gaan we naar het wielrennen. De Giro d'Italia, de tweede etappe zit er net op. Joris van den Berg. Ja, hij kondigde aan Cavendish-Ferrer. Nou, dat kwam er niet, want van Ferrer was niet echt sprake. In de massasprint er inderdaad gekomen is. Ferrer werd zevende. Cavendish deed wel mee. Kwam mooi op kop in het wiel van zijn ploeggenoot, maar... Op het moment dat hij leek te gaan sprinten om de ritzegen... ...niemand in zijn buurt zat ineens Alessandro Petaki naast hem. Die grijnste nog een keer, ging de sprint vroeg aan op 200 meter van de finish. En Cavendish zat toen alleen nog maar in zijn wiel. Beide renners maakten een beetje vreemde stuurbewegingen... ...maar er was niks illegaals aan de hand... Maar toch, toen Pataki over de streep ging, was Cavendish alweer aan het gesticuleren. Gebaren, hij maakte irritante gebaartjes. Hij vloekte, hij is boos, hij is ontevreden. Hij vindt dat Pataki van zijn lijn afgeweken is, maar dat was zeker niet het geval. Maar er is toch ook wel goed nieuws voor Cavendish. Want doordat hij 12 seconden bonificatie pakt, mag hij de roze trui zo meteen gaan aantrekken. Hij neemt de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Marco Pinotti, die gisteren de roze trui aantrok na de ploegentijdrit. De Giro is dus echt begonnen. Pataki wint de eerste bassenspint voor Cavendish. Cavendish, Belletti, Ferrari en vakantselaar DCM-sprinter Borut Bozic. Verder is zevende, Dennis van Wien de vijftiende. Morgen een kans, misschien al voor de aanvallers, de klimmers. We gaan naar Borkulo, naar het waterpolo. Gaat het de thuisclub kampioen worden, Bob van der Dak? Nou, dat is nog maar de vraag. Want het is een finale met een zeer grillig scoreverloop, moet ik zeggen. Hoewel BRC wel, nu wel weer scoort... Via Jorren Winkelhorst. Maar dat was een tijdje geleden. Want aan het einde van de tweede periode leidde BRC met 9-4. Maar daarna vier doelpunten achter elkaar van AZC. Zorgde dus voor 9-8. Maar nu maakt Jorren Winkelhorst er 10-8 van. En dus heeft BRC in ieder geval weer een klein gaatje. Maar beslist is het hier nog niet. We zitten ook pas halverwege de derde periode. In Nederland is de topper tussen Manchester United en Chelsea net begonnen. Vier minuten oud. En al na 35 seconden is Manchester United op 1-0 gekomen. Door een goal van de mexicaan Hernandez. Belangrijk daar om het kampioenschap. Drie punten is het verschil in uh, voordeel van United tussen Manchester United en Chelsea. En zometeen om zes uur dan staat Nederland dus in het teken van de bekerfinale FC Twente tegen Ajax. Al de hele middag is hij in de buurt van de kaap Collega Gio Lippens. De ene na de andere prominent komt binnen. Goede collega, Juri Mulder, Twente Hart. Ja, jawel, jawel. Maar ook een heel klein beetje Ajax. hoor. Want vroeger was ik... ik stond op vak uh, G. Uh, ja, als jongen van uh, 12, 13, 14. ging? was ik wel... Ja, ja supporter. Pa heeft er nog wel een verleden. En pa heeft een verleden. Ik heb zelf een jaartje gespeeld ook. Dus, uh, maar ik ben wel, wel, ik ben wel nu meer vergroeid met het... Uh, met, met, met de Twent inderdaad. En ik ben, dat is meer mijn club geworden in de loop der jaren. Dat klopt wel. Hoe kom jij naar zo'n wedstrijd toe? Uh, doet het jou nog iets, zo'n BK-finale? Ja, natuurlijk nou, wel. Je krijgt een beetje dat... Uh... Ja, ik, ik, uh, vroeger uh, dan, uh, ging je altijd zitten op uh, uh, cupfinal, uh, Engels uh, en dat, dat idee. Is, uh, uh, en dat was toen niet hier nee, in Nederland. wij konden dat niet hè, in Nederland. Nederland, en langzamerhand? Twee, wedst, twee wedstrijden en, uh, het was, en, en, en nu is dat hier, dat is hier, hier en bijvoorbeeld in Duitsland, in Berlijn hebben ze dat er ook echt ingebracht, cupfinal. Het heeft nog niet uh, de status van uh, de FA Cup winnen uh, uh, als in Engeland. Maar het is al ja, echt een enorme wedstrijd geworden. Want als het dat had, hè, die status van de FA Cup binnen in Engeland. dan hadden we waarschijnlijk heel anders over deze bekerfinale finale gepraat dan nu. Hè? Want nu overschaduwt toch dat kampioenschap. Ja. dat er eventueel zit aan te komen deze finale. Ja, nou ja, dat klopt. Dus dat is, uh, maar dat is eigenlijk wel leuk. Da maar dat maakt deze wedstrijd ook nog wat precairder. Het maakt het, het, maakt het juist nog uh, aantrekkelijker, vind ik. Omdat je nu, je krijgt een soort. het is toch een soort voorafje. Een soort voor, voor. Ja, en, en, uh, en, en, en kijken hoe, de, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. En dat gevoel had je ook een beetje bij in die, in die cyclus van die wedstrijden Barcelona en Real Madrid. En dat, ja, ik kom me daar op verheugen. Vooral op die allereerste wedstrijd. Toch kun je dat op meerdere manieren uiteindelijk oppakken. Hè? Uh, een aantal van die wedstrijden achter elkaar. Aan de ene kant kun je denken van nou ze spelen misschien wel met de handrem op. Er is veel gepraat over wat doe je als verdediger met een doorgebroken speler in de laatste minuut. Nou, ik vond het antwoord van Wisgeroff geweldig. Ja, dan haal ik hem neer. Want wij hebben gewoon... En dat is echt een antwoord. Hij zei het nog anders, Hij zei zelfs, dan pak ik hem de bal af. Ja, dan pak ik de bal af. Nou ja, goed, daar pak ik hem de bal af. Is beter nog. Nee, maar als je hem neer zou halen, haal hem neer. Want ja, dan, ik bedoel, als ploeg heb jij gewoon... Heb jij uh, uh, uh, heb je, heb je nog meer? Bengtson kan daar zo spelen. Yevon, ja, die is dan nu geblesseerd. Maar dus, dus als je selectie maar breed genoeg is... en dat is bij Ajax misschien iets minder het geval... als daar Vertong of uh, al de wereld wegvallen... dan is dat iets, uh, wordt dat iets, uh, iets zwaarder. Maar moet je gewoon niet denken aan die volgende wedstrijd... als je deze wedstrijd speelt? Moet je, je gewoon gek? wedstrijd voor wedstrijd bekijken? Nee, je moet gewoon deze wedstrijd spelen. Je moet alles doen om deze wedstrijd te winnen. Want als je, met, als je, op, kijk, als je dat gaat doen... dan verlies je juist die tweede wedstrijd. Je moet dat er totaal los van staan. Dit is de de beker. Ik zelfs bij wijze van spreken ook nog dat ze niet gaan huldigen. Ik bedoel, gehuldigd toch ook gewoon. Ik bedoel ja, want dat ben je eigenlijk ook nog verplicht aan je supporters ook. Heb je wel het idee dat ze onbevangen gaan spelen? Dat ze, vrij, dat ze er echt een finale van maken? Uh, ja, ik denk, niet, ik denk dat ze niet met die wedstrijd van volgende week in hun achterhoofd gaan voetballen. Dat denk ik niet. Dus kan het een hele leuke wedstrijd worden. Want dat de omstandigheden nou zijn hier in Ik juist, die niet ooit, of vaak vind je juist en... te warm. Wat zeggen? Vind je het juist een beetje te warm? Het is een Het Nee, schitterend, heerlijk voetbalweer. Nee, nee, nee, niet te warm. Dus jij verwacht een mooie wedstrijd? Ik verwacht een mooie wedstrijd. We gaan het zien zo. Okay. Jori, bedankt. Dat allemaal dus over een minuut of 42 gaan we daar beginnen. We gaan het even hebben over de motorsport in Heerde. Hans Flooshoort, we hoorden jou eerder deze middag... maar toen maakte de hete lucht de verbinding wat moeizaam. Maar jij gaat ons nu helemaal bijpraten over de MX1 en MX2, hè? Ja hoor, want we hebben nu een uitstekende verbinding, een vaste lijn vanuit de bossen. Noordoost-Veluwe, circuit bij Heerde. En uh, daar zagen we Jeffrey Herlings in de MX2-klasse de eerste manche winnen. En toen kwam hij twee meter tekort om Glenn dat die eindigde als tweede, op een hele ronde achterstand te zetten. Ongelooflijk. Derde werd Peter Petrov de Bulgaar. Goed, dan was het wachten natuurlijk op de tweede manche. zou het nu wel lukken, die herlings, die oppermachtige herlings, om iedereen een ronde lap aan zijn broek te geven. En ja hoor, Drie ronden voor het einde had hij dan voor elkaar. Het uh, 16-jarige talent. Hij won de MX2-klasse de tweede manch Petrov werd tweede. Koldenhof. Na... Nou, <tie> hadden we toch een mooie vaste lijn <tie> met Hans-Geloosdorst. Maar het, de lijn was wel zuiver. Maar niet lang genoeg, zeg maar. Dus, Blondie. <tie> Ze brak door in 1978 met dit nummer, is Blondie. Ja, maar het een beetje kort was. Dat was de bijdrage van Hans van Looshoort. overigens ook net Hans. De vaste lijn, hij was heel zuiver, herlinks. Alles bijna op een ronde in de eerste branche. En in de tweede lukte het hem helemaal. En ja, toen? Ja, het lukte hem helemaal. Op Drie ronden voor de tijd had hij Petrov al, die als tweede zou eindigen... had hij al op een ronde achterstand gezet. En Glenn Kolderhof, die moest van heel ver komen... na wat problemen in de eerste ronde. En die werd uiteraard ook op een ronde achterstand als derde afgevlacht. En dan de MX1-klasse daarin deelde Herjan Brakke en Mark de Reuver de buit. Allebei een keer eerste en tweede. En ja, volgende week start de Reuver in de grote prijs van Amerika aan Glen Hellen. Daar komt ook Jeffrey Herlings aan de start in de MX2-klasse. Die verdedigt op dit moment de tweede plek in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Dat is goed gesproken en helemaal een goede lijn, hè? Ja, dat is het heel dat is goed om te horen. Bruno Mars. I just wanna lay in my place.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 Meet a really nice girl Have some really nice sex And she's gonna scream out oh, This is great Oh my god, this is great Yeah, I'm Zoveelste single van het album Do-Ups en Hooligans... Bruno Mars en The Lazy Song. We gaan weer naar Borkulo. Bob van de Tak, durf je nou wel te zeggen dat ze kampioen gaan worden? Uh, nu durf ik dat wel te zeggen <laughs> dat dat BRC gaat worden... want de mars is weer wat groter geworden. Het was dus... 10-8 en daarna drie doelpunten van de thuisclub. Richard van Eck 11-8, zijn vijfde goal in deze finale. Hij in een bloedvorm vandaag en dat kan BRC goed gebruiken. Daarna 12-8. ...door Otto Friek, een van de twee Hongaren aan de kant van uh, BRC. En 13-8, Dave Gabriel. En uh, toen was de matchuur dus weer vijf, waar het dat ook al was eerder in de wedstrijd... ...bij uh, 9-4 aan het einde van de tweede periode. Johan Ging de Ruijsver deed nog wel wat terug uh, voor AZC 13-9. Maar ja, vier doelpunten. Zie dat maar eens goed te maken in de resterende zes minuten van deze wedstrijd. Dat is uh, een... Uh... Enorm karwein, natuurlijk, zeker in deze heksenketel. Want de mensen hier in Borkelo willen het weten dat ze kampioen van Nederland gaan worden. DRC is bezig om geschiedenis te gaan schrijven voor het eerst. In het bestaan van de club gaat BRC kampioen worden. Of kan AZC toch nog wat terug doen? Nu met het balbezit voor Joachim de Ruijzer. Naar de linkerkant, naar Roeland Spijker. Spijker weer terug naar de Ruijzer. Zoeken naar de opening. De opening die niet zo makkelijk gevonden wordt tot nu toe in de defensie van BRC. Ook nu is dat niet het geval. Is er een overtreding gezien door de scheidsrechter... En uh, zo gaat uh, deze aanval van uh, AZC uh, ook weer de mist in. Blijft het uh, voorlopig 13-9 in het voordeel van BRC. Dat het dus heel dicht is bij de eerste landspiel. Over iets meer dan hal, uh, half uur begint in de Kuip in Rotterdam de bekerfinale tussen FC Twente en Ajax. Ja, er is al veel over gesproken natuurlijk. Volgende week is de grote wedstrijd om de Nederlandse titel. Vandaag dus om de bekerfinale. Onze commentatoren zijn Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Uh, ja, niemand wil er iets van weten dat het een soort van voorwedstrijd is. Dat het pas volgende week om het echt gaat. Maar is daar in de opstellingen iets van te merken, Andy? Uh, nee. En uh, als je denkt dat dit uh, maar een, een beetje een uh, flauwekul wedstrijdje is, dan moet je hier naar Rotterdam komen. Al uren van tevoren zit het stadion er redelijk vol. Wat heet redelijk heel veel rood en wit, dat zijn de kleuren van beide clubs. Uh, in de opstelling uh, laat ik FC Twente, dan doet Ronald uh, zo dadelijk Ajax voor mijn rekening nemen. Uh, bij FC Twente. Nou, natuurlijk Sander Bosker in het doel. Dat is leuk. Die doet het alle bekerwedstrijden. Achterin Tindalli in plaats van Rosales. Rosales is op, op het laatste moment geblesseerd geraakt aan het bovenbeen. Kan niet spelen. Achterin Wisscherhoff, Douglas en Buizen. Dat zijn allemaal de normale spelers die je daar kunt verwachten. Ook op het middenveld. Lanza, Brahma, Jansen. Kun je allemaal verwachten. Rubies, De Jong en Chadli. Uh, allemaal gewoon de spelers die in zo'n wedstrijd horen te spelen... en die er volgende week ook staan. Met andere woorden, ook een beker telt is heel belangrijk voor beide ploegen. Natuurlijk is het landskampioenschap het aller, allerbelangrijkste. Maar dit komt op een hele goede tweede plaats. En om nog even over die sfeer. Grote spandoeken. Het is gezellig in de Kuip. En dat tussen twee ploegen die hier dus normaal niet spelen. Ajax en FC Twente overigens onderweg. Heel veel Rotterdammers die richting de Twente-spelers en supporters... Met namen riepen. Jongens, pak ze aan die uit Amsterdam. winnen maar van. Dan is onze dag ook nog een klein beetje goed. Nou, ons maakt het helemaal niet uit. Ajax of FC Twente. Twente dus 4-3-3. Met bijna de sterkste opstelling. En Ronald Ajax. Het ja, is eigenlijk ook geen verrassing, omdat afgelopen vrijdag al bekend werd dat Frank de Boer geen beschikking heeft over meneer El De vraag is of als El Hamdoui fit was geweest, of hij dan wel had gestart in deze wedstrijd. Ja, Die vraag zal onbeantwoord blijven, want de Marokkaanse aanvaller heeft een hemstringblessure. En met het oog op de wedstrijd van volgende week wordt er geen enkel risico genomen door Frank de Boer. Dus staan daar eigenlijk de namen zoals die er ook stonden tegen Heer de Veen. toen er wel... Dat is waar krap, maar wel uh, gewonnen werd. En is er dus vertrouwen in Nicolai Boylessen, die 18-jarige Deen? Want dat was toch de grote vraag. Gaat Frank de Boer nog iets doen met Brian Ruiz, de man in vorm. De gevaarlijke man, de vormgever ook van FC Twente. Gaat hij Anita naar achteren halen? Gaat hij wat schuiven in zijn defensie? Het antwoord op al die vragen is nee, dat gaat hij niet doen. Hij laat Boyle ze gewoon als linksachter spelen. Van de wiel als rechtsachter. Al de wereld en vertongen spelen centraal. Vermeer is natuurlijk de vervanger van de altijd nog geblesseerde Maarten Stekenenburg. Op het middenveld Zeel, Eriksen en Anita. En voorin Soleimani, Sien de Jong en Lorenzo Ebicilio. Die wedstrijd. We gaan om zes uur beginnen. Hij staat onder leiding van een man die ook zijn eerste bekerfinale gaat meemaken. Dat is Kevin Blom. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna één minuut over half zes. Hier is Marjo Hagerman. Ja, in Rotterdam stroomt de kuip vol met supporters van Twente en Ajax. De bekerfinale die begint over een half uur dus. Uit Enschede en Amsterdam vertrokken vanmiddag bij elkaar zo'n 400 bussen met supporters naar Rotterdam. Het vervoer naar de Kuip verliep zonder veel problemen. Alleen een van de Ajax-bussen werd bij Ridderkerk van de weg gehaald... omdat supporters blikjes uit het raam gooiden. In Noord-Mexico heeft een de mijnexplosie deze week aan 14 mijnwerkers het leven gekost. Bergingwerkers hebben vandaag het laatste lichaam naar boven gehaald. Dinsdag explodeerde gas in een van de schachten van de kolenmijn. Slachtoffers waren ingesloten in de mijngang. In Bahrein wordt op 1 juni de noodtoestand opgeheven. Koning Al-Khalifa vindt de maatregel niet meer nodig... nu de rust in de golfstaat is teruggekeerd. Hij kondigde half de noodtoestand af... na weken van betogingen voor democratie. Tijdens die betogingen kwamen 30 mensen om het leven. Het bewind drukte het volksprotest met harde hand de kop in... en veel leiders van het verzet zijn opgepakt. Tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Aan zee is de wind inmiddels aan het draaien naar het westen en daar begint het ook al af te koelen. Dat zet vanavond nog door, de temperatuur vannacht ligt zo rond 13 graden. Ook neemt de bewolking nog wat toe en er kan er wat regen vallen. In het oosten van het land kunt u echter nog tot laat in de avond buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het daar af naar 16 graden en het blijft droog. Ook morgen is er bewolking in de westen met van tijd tot tijd een bui en mogelijk wat onweer. In het oosten wisselen de zon en wolken elkaar af en het blijft droog. De temperatuur kan daar nog oplopen tot zo'n 26-27 graden, terwijl het in het westen niet warmer gaat worden dan 20. Er waait een zwak tot matige wind uit variabele richting aan zee. Aan de oostkant van, van ons land is de wind aanvankelijk nog zuid tot zuidoost en matig van kracht. De dagen daarna neemt de middagtemperatuur langzaam af en is er op dinsdag nog kans op een bui. De woensdag en donderdag lijkt het droog te blijven. <tied> ANRB, ah, nee, verkeersinformatie. Anderhalf uur extra reistijd ligt er in het verschiet voor automobilisten... op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar staat tussen Veenendaal West en Driebergen 13 kilometer file. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Het ongeluk gebeurde al twee uur geleden. We zijn nog steeds bezig met technisch onderzoek. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt alleen mondjesmaat langsgelaten via de vluchtstrook. Het verkeer van Arnhem naar Utrecht kan beter omrijden... via Barneveld en Amersfoort. Over de A30, A1 en de A28. Drie minuten over half zes. We kruipen naar de bekerfinale Natuurlijk live te volgen op Radio 1 op deze zender. Maar er is ook een heleboel andere sport. Bijvoorbeeld het WK-tafeltennis kwalificatie. Eh, de eerste dag, Alex Hoordijk vlak bij die plaats uh, waar de bekerfinale wordt gehouden straks in de Kuip. Daar staat Rotterdam Ahoy, waar dit, deze week in ieder geval... dus dat uh, WK-tafeltennis plaatsvindt. Uh, er staat een Nederlander achter de tafel, Barry Weijers om precies te zijn. Hij uh, speelde te speelt tegen Van Jiyong. Dan zou je niet zeggen dat hij uit Amerika komt... maar dat komt hij echt wel een hele lange Chinees ook. Dat is uh, vrij ongebruikelijk bij uh, die mensen. en Hij was he vooraf heel erg bang voor hem uh, in ieder geval... want hij had hem nog nooit gespeeld, staat niet op de WK. Wereldranglijst. En ja, dan is het toch wel moeilijk inschatten hoe je dat doet. In de eerste twee games was er eigenlijk vrij weinig van te merken. 11 4 en 11 6 in de eerste games. En toen 8 11 verliezen in de derde game. En nu staat hij op Gamepoint 10 eh, tegen 9. En inmiddels, terwijl ik dat zeg, wordt het 10 tegen 10 in de vierde game van die partij. Makkelijker ging het, in ieder geval voor Michel de Boer. Zijn tegenstander Doc Jani kwam niet opdagen. Gaan we even verder kijken naar de KNVB-bekerfinale... die dus zometeen om zes uur gaat beginnen in de Kuip. Onze man die al de hele middag daar ter plekke is... en al gesproken met Michael van Praag, met Jan van Hals en Juri Mulder heeft weer iemand bij de microfoon. Gio. Nou vlak voor de wedstrijd uh, nog eventjes en het uh, tribunes die stomen zo langzamerhand uh, vol en we staan hier aan de voorkant van het stadion. Ja de een na de andere prominent dus uit de eredivisie komt ook binnen Ron Vlaar jij komt binnen. Weliswaar korte broek uh, loopschoentjes maar ja geen voetbalschoenen natuurlijk. Hè? Nee dat is jammer maar dat hebben we dat week wel heel snel in het begin van het seizoen uh, opzij moeten zetten dus. Het was jammer jullie hadden in de vorm moeten zijn uh, zoals jullie dat nu zijn. Ja, de vorm van nu die is uh, nog steeds wisselvallig, maar het is over het algemeen wel beter geworden. Alleen ja, dat, uh, ja het, het, beker, uh, het bekerverhaal uh, is, is een verhaal op zich. Ja, dat was voor ons helaas dit jaar niet weggelegd. Hoe kijk jij dan toch naar zo'n finale toe? Kun je er nog een beetje op verheugen hè? tussen Twente en Ajax? Nou ja, tot voor kort wist ik eigenlijk niet of ik heen zou gaan, maar ik, ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. En, uh, Want dat, dat is het, je blijft gewoon ook voetballiefhebber. hebben? Ja, ja, daarom ben ik hier en het is toch in je eigen stadion, dus dan uh, is het gewoon leuk om, uh, om hier te zijn. En, ja, dan zullen we wel zien wie de winnaar is en uh, ja, nogmaals, ik hoop op een mooie wedstrijd. Wat vind jij eigenlijk de sterkste ploeg van deze twee, als je gewoon kijkt naar de afgelopen weken? En toen lachte hij toen zweeg hij even. Ja, het is gewoon heel lastig om in te schatten. Kijk, die laatste wedstrijden zijn, uh, zijn voor iedereen uh, niet uh, even goed geweest. En ik denk dat uh, als je naar de laatste weken kijkt dat, dat Ajax in een betere vorm is omdat ze meer punten hebben gepakt. Omdat ze van een achterstand uh, ja, die teruggebracht hebben. Uh, en dit is een andere wedstrijd. En ik, ja. Ik hoop dat de remmen losgaan en dat, dat er niet aan volgende week wordt gedacht. Dat het gewoon een open wedstrijd wordt en dan zien we het wel. Ja, want daar is veel over gesproken, Ron. Uh, wat doet een verdediger in de laatste minuut als een tegenstander op doorbreken staat en hij weet dat als hij hem neerhaalt dat hij de volgende wedstrijd mist? Wat zou jij doen? Nou, ja, goeie vraag. Ik, ik, ik las van iemand, ik weet niet van wie hij is Huisgolf. Ja, die zei: de bal afpakken. Ja, dat, <laughs> dat is denk ik het goede antwoord. Gewoon voetballen blijven dus. Ja, tuurlijk. Kijk, ik, ik, ik zou, uh, het kampioenschap is voor, uh, voor elke club uh, belangrijker. Dus ik denk dat je daarin dan wel uh, een keuze moet maken. En ik, denk, ik weet niet of daar de trainers daar uh, over gehad hebben met de spelers, maar ik denk het wel. Dat lijkt me wel uh, verstandig. En voor jullie is volgende week gewoon even heel belangrijk. Hè? Nou ja, goed. Wij moeten de competitie goed afsluiten en uh, ja, dan, uh, dan zit het seizoen erop. Fijne wedstrijd. Dankjewel. Ron Vlaar was dat daarbij de kuip dus nog 24 minuten. Inmiddels heeft Manchester United zijn voorsprong ten opzichte van Chelsea verdubbeld uit een hoekschop kopte Vidić de 2-0 binnen en Van der Sar houdt alles tegen tot nu toe. Borculo maakt zich op voor de eerste nationale titel boven van de tak. Ik heb je vraag niet verstaan, Tom, want het is een onvoorstelbaar kabalen hier. Want de laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. En AZC heeft zich toch nog altijd niet gewonnen gegeven. Want het is 15-13 op dit moment. Het gaatje was 4 zojuist bij 14-10. Maar AZC blijft maar knokken en knokken. En het is dus 15-13. Maar ja, de tijd die tikt natuurlijk weg. 43 seconden nog. En het balbezit is nu voor de thuisclub En dan zou het toch niet meer fout mogen gaan voor BRC. Hoewel men nu balverlies leidt. En AZC toch nog één keer in de aanval mag gaan. Over de linkerkant met Roland Spijker. Spijker die de bal naar voren gooit natuurlijk. Maar hij raakt hem kwijt daar. Zijn ploeggenoot het Kramer En uh, dan uh, wordt het feestje hier gebouwd op de tribunes. De toeschouwers op de banken uh, langs de rand van het zwembad. Want de BRC gaat het hier doen. Het is nog maar een seconde of uh, 16. De tijd tikt hier weg. De toeschouwers juichen. De spelers die feliciteren elkaar al. Want BRC doet helemaal niets meer. Houdt gewoon die bal in het bezit. AZC doet helemaal niets meer. Weet dat het hier geklopt is. De klok staat op nul. De wedstrijd zit erop. BRC voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Nederland. Dat zal veel feest geven in Borkulo. Dat feest dat eigenlijk al de hele middag hier gaande was. Al een uur voor de wedstrijd zat iedereen met toeters en ratels aan de rand van het zwembad in, in, in, in, in Borculo dus. en, ja, Nu gaat iedereen te water natuurlijk. Ook de coach, dat is Barry Wittenberens, die na vier jaar stopt bij BRC omdat hij toe is aan iets nieuws, zo zei hij. Maar wat een manier om afscheid te nemen na de beker. Nu ook het landskampioenschap voor BRC. Iedereen in het water aan de kant van BRC. Ook de technische staf AZC, dat druipt hier af. Het heeft het niet kunnen bolwerken. Na drie wedstrijden is BRC landskampioen van Nederland. For the ball, the ball. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. En hebben we hebben het al een paar keer gehad over die topper in Engeland die momenteel bezig is. Manchester United speelt thuis tegen Chelsea en is bij winst zo goed als zeker van de titel in Engeland. Maar win Chelsea, dan wordt het slot in de Premier League nog heel spannend... met nog twee wedstrijden na vandaag te gaan. De wedstrijd begon om iets over vijven, is dus een... ja, wat is het, 35 minuten bezig. Stand is dus 2-0 voor Manchester United. Door een goal van Hernandez al na 35 seconden. En juist Fidic halverwege de eerste helft met de 2-0. De nummer drie Arsenal heeft zichzelf een slechte dienst bewezen. Uit bij Stoke City verloor Arsenal, verrassend met 3-1. Robin van Persie maakt dit doelpunt voor Arsenal. En in de strijd om het vierde Champions League ticket... hebben zowel Tottenham als Manchester City dure punten laten liggen. De Spurs stelden teleur thuis tegen Blackpool. Het werd pas in de laatste minuten 1-1. Keeper Gomez was aanvankelijk een held door een strafschop te stoppen. Maar in de daaropvolgende corner veroorzaakte hij een strafschop. Dat betekende de 0-1. Een paar minuten voortijd kwamen de Spurs via Defoe toch nog op 1-1. De schade bleef beperkt omdat Manchester City ook punten liet liggen. Uit bij Everton verloren de ploeg van Nigel de Jong met 2-1. Dan gaan we naar de Serie A. De fans moesten er zeven jaar op wachten. Maar AC Milan is dus weer kampioen van Italië. De 0-0 uit bij Roma was genoeg voor de beroemde Scudetto. En Seedorf en Mark van Bommel stonden gisteravond in de basis. Waarvan Seedorf dus zelfs als aanvoerder. En eh, ze hielpen de Milanese aan het benodigde punt. Inter deed goede zaken overigens in de race om de tweede plaats. Want zelf wonnen de houder van de Champions League. Nu nog hè. met 3-1 van Fiorentina. En nummer 3, Napoli, is de weg een beetje kwijt. Verloor nu bij laagvlieger Letje met 2-1. In alle Duitsland. Bayern München lijkt onder interimtrainer Andries Jonker helemaal op te leven. Na de 8-1 overwinning bij Sankt Pauli is de ploeg zeker van de voorronde van de Champions League. En de doelstelling is daarmee gehaald voor Jonker. En daar is hij natuurlijk blij mee. Ik ben een vrouw. Ik ga zo snel wie mogelijk naar huis. Ik zet ze me af die couch. neem maar een tasje café. Om te genieten dat we dat minuutstil heute schon erreicht hebben. Het is wel mooi dat hij een kopje koffie gaat nemen ja, op de vieren. Ja. Ja. <laughs> ja. Allee, allee, Ah, <laughs> Die scoorde twee maal trouwens <laughs> in die wedstrijd. En er is misschien nog meer mogelijk voor Bayern. Want concurrent Bayern Leverkusen liet opnieuw punten liggen. De nummer twee kwam thuis tegen HSV niet verder dan 1-1. Klaas-Jan Huntelaar wist na zijn slepende blessure weer eens te scoren. Maar veel hielp het niet. Want Schalke verloor met 3-1 van Mainz. En ook kampioen Dortmund ging onderuit het verloor met 2-0 bij Werder Bremen. En dan gaan we naar Spanje. Als daar nog sprake is van enige druk... dan heeft Real Madrid die toch nog een beetje weten op te voeren. Cristiano Ronaldo was de grote man bij de wedstrijd tegen Sevilla. De Portugese wist vier keer te scoren. Real Madrid won met 6-2 van Sevilla. Maar koploper Barcelona kan straks het verschil weer op acht punten gaan brengen. Catalanen spelen om zeven uur. De altijd wat beladen derby tegen Espanyol. En Villarreal van de week uitgeschakeld door Porto in de Europa League... had het nog niet helemaal werkt, want het kwam bij Real Mallorca niet verder dan 0-0. Kijken we nog even naar Schotland. Daar hebben Glasgow Rangers en Celtic geen fout gemaakt. Gisteravond wonnen de Rangers met 4-0 van Heart of Midlothian en Celtic won vanmiddag uit bij Kilmarnock. Glasgow staat bovenaan met 87 punten en Celtic volgt op 1 punt.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 Play that song. origineel van Vaakondiers van uh, inmiddels al meer dan 20 jaar geleden. En n -n -n -n -n -n -n -n. Blijft altijd mooi, zo'n origineel overigens. Uh, Gio Lippens beweegt zich al de hele middag in en om de Kuip. Staat inmiddels een beetje op het veld. Kwartiertje nog, gaan we beginnen. En volgens mij heeft hij de Ajax trainer bij zich. Frank de Boer vlak voor de wedstrijd. Je staat er redelijk ontspannen bij als ik zo kijk, maar toch volgens mij diep van binnen zal het redelijk bonken. wel. Uh, ik ben rustiger dan uh, vorige week moet ik zeggen, tegen uh, Heerenveen. Vrij. Toen was ik wel, want dan weet je dat het als je die wedstrijd gelijk speelt, dan kan het kampioenschap voorbij zijn. En volgende week zal de spanning denk ik wel ietsje meer zijn. Omdat gewoon die wedstrijd is gewoon voor ijs. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen die ijs en warm hart toedraagt. Zo belangrijk. Natuurlijk, deze is ook hartstikke belangrijk. Je ziet de sfeer van beide kennen. Fantastisch spel, fantastisch stadion. Ja, dan denk je als speler denk ik, denk je maar aan één ding en dat is natuurlijk uh, heel goed voetbal en dan probeer een goed resultaat te halen. Maar wat jij nou net zegt, jij lijkt me inderdaad slim genoeg om dat ook echt aan die spelers te vertellen. Van jongens, deze wedstrijd hartstikke leuk, we voetballen lekker, maar volgende week komt we het recht op aan. De druk een beetje wegnemen. Ja, nou, dat, dat begrijpen ze heel goed. Aan de andere kant, ja, je wilt zeg maar als team wil je groeien. Nou, zo'n wedstrijd kan daarbij helpen. Dus ja, je moet wel een goede, uh, goede instelling hebben om dat... Uh, ...voor volgende week voor elkaar te krijgen. Want als je heel slecht voetbalt, ja, dan neem je dat toch mee naar volgende week. Toch, hè? deze twee wedstrijden, deze week, volgende week. Dat zijn toch de wedstrijden waarvoor je doet, hè? als voetballer en als trainer ook? Ja, tuurlijk. Je bent 33 wedstrijden bezig. Je hebt nog een paar bekerwedstrijden ertussen gehad. Ja, en als je dan tot het einde van de rit meedoet... Ja, ...dat is het mooiste voor de, voor de club, voor de trainer, maar speciaal voor de spelers. Daar word je sterker volgens mij van. Als ik naar de opstelling kijk, dan zie ik geen verrassing. Sim de Jong speelt, maar dat wisten we allemaal. Uh, ja. Dus ja, weinig gekke dingen. Nee, nogmaals. Uh, ik denk dat wij uh, ja, vooral op elkaar willen inspelen. En niet dat we zeggen, dan maar, ja, is het een beetje laat. Nee, nou, zo vaak hebben we niet in dezelfde uh, opstelling gespeeld. Vandaar dat uh, ik denk dat deze wedstrijd heel goed uitkomt, ook voor volgende week. Als je kijkt naar het spel, Twente, Ajax. De laatste weken, je hebt al ergens groepen. Eigenlijk vind ik ons beter spelen de laatste tijd. Ja, kijk, wij hebben periodes dat we heel goed spelen en ook hele periodes waar we in de wedstrijden het heft uit handen nou, Tegen Twente moeten we dat... natuurlijk uh, zal Twente ook kans krijgen, dat is, dat is gewoon een hartstikke goede ploeg. Alleen we moeten, die periodes, moeten we die periodes veel meer verkleinen en veel meer uh, de rust bewaren op dat moment. Het grootste gevaar bij Twente, Brian Ruiz. Of ja, Theo Jansen misschien ja, wel? Het hele team is een collectief, maar Ruiz heeft natuurlijk met zijn loopacties binnendoor... Ja, veroorzaakt hij toch vaak onrust. En met zijn kwaliteit ja, kan hij soms bezinsend zijn. En, uh, ja, daar moeten wij heel goed op inspelen. Nog even, dan mogen jullie beginnen. Dank wel. Succes, hè? Dankjewel. Frank de Boer en Gio Lippens. Twaalf minuten voor de aftrap van de finale. We gaan weer eens even naar de Kuip. Onze commentatoren, Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Ja, jullie zeiden al een ongelofelijke sfeer daar. Het is natuurlijk allemaal rood-wit, bij de teams. Maar, maar is Twente toch niet een beetje qua supporters in de meerderheid? Ja, zeker Twan. Want er zijn er 17.500 uh, gekomen. Zo'n 200 bussen. U Overigens, uitstekend is dat verlopen over de snelwegen en zo. In Plukken zijn die bussen hier naartoe gekomen. 17.500 fans uit uh, Enschede en zo'n 12.000 uh, uit Amsterdam. In totaal, nou, de Kuip zit zo goed als vol. Ik schat zo'n 45.000 tot 48.000 mensen. En het is uh, feest. Er uh, zijn al uren aan het zingen. Ik kijk trouwens naar rechts. Daar zie ik uh, de, de bestuursleden van Ajax naar boven komen. Uri Cornel zie ik, Cor van Eijden... Die zijn dus nog wel aanwezig. Kijken of ze na de wedstrijd ook nog... Uh... Uh, feest kunnen vieren. Coronel, die uh, nu overigens uh, Riek van der Boog op krukken uh, omhelst. Ja, het is een groot feest. Men is aan het zingen, aan het uh, doen. En uh, als je dan kijkt dat het tien jaar geleden was. dat FC Twente deze, schaal, uh, of deze beker won. Niet de schaal, want dat was vorig jaar. Uh, deze beker, deze, uh, ja, dat grote zilveren ding. met natuurlijk Sander Bosker in het doel. die toen tegen PSV de grote held was. Want uh, na verlengingen mocht hij de penalties uh, stoppen en deed dat uh, uitstekend. Toen was het 0-0. Ja, ik weet niet hoe jij het over denkt, maar ik verwacht geen 0-0 wedstrijd. Nee, zeker niet. Het, het leuke is dat we eigenlijk weer terug zijn bij de bekerfinale, zoals een bekerfinale hoort te zijn. We waren vorig jaar getuige van de dubbele ontmoeting Feyenoord-Ajax. Want laten we niet vergeten, Ajax is nog tot uh, over anderhalf uur de, uh, ja, de bekerhouder van Nederland. Ja, toen was het doods, toen was het stil. Toen was er een wedstrijd in Amsterdam met alleen Amsterdamse supporters. Er was een wedstrijd in Rotterdam met alleen Rotterdamse supporters. En daar won de Amsterdamse club, notabene de beker. Dan zijn we nu weer terug waar het allemaal begonnen is. Spelen om die dennenappel in een prachtige atmosfeer. Hangt een heel groot spandoek hier bij het Twente vak. Voor het levend verbonden vak P FC Twente Enschede. En zo staan er aan de andere kant ook wel wat, wat dingen te lezen. Weliswaar wat kleiner en wat agressiever, Johan maar Cruijff. toch. Maar ik zie een spandoek inderdaad met Johan Cruijff. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat achter de ruggen verder doorgaat, dat spandoek van die vele Ajax-supporters, waarvan er een heleboel staan in, ontbloot bovenlijf, omdat de temperatuur hier in de Kuip gewoon prima is, al moet worden gezegd. Een uh, minuutje of tien, vijftien geleden is de zon hier verdwenen, zijn de lampen in het stadion aangegaan, en is het uh, eigenlijk een stuk aangenamer, ook voor die spelers denk ik, is het straks uh, prettiger om uh, te voetballen dan in de volle zon, want er werd een temperatuur verwacht van een graad of 29, nou, dat zal het niet worden. Temperatuur is wat gezakt. En iedereen is ja. verhit genoeg om die wedstrijd Misschien straks aan te vangen. Onbeer, hè? Dat hangt wel heel ja, erg onbeer. in. Onweer. Nou ja, dan zal van de scheidsrechter Blom afhangen. En de rest, wat er dan met de wedstrijd gaat gebeuren... dan kan het wel eens wat later worden deze avond. Maar iedereen is er klaar voor. Het wachten is op het opengaan van de tunnel... en de entree van de Matadoren voor de bekerfinale 2010-2011. jaar 1967 en Sweet Soul Music. We maken plaats voor het vervroegde journaal van 6 uur... om daarna live te zijn bij de aftal van de bekerfinale... tussen FC Twente en Ajax. Hey amateurvoetballer! Staan de toeschouwers nog niet echt in de rij om naar jouw elftal te komen kijken? Maar jij vindt dat jouw team klaar is voor het grote publiek?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 Dinsdag explodeerde gas in een van de schachten van de mijn. Daarbij kwamen veertien mijnwerkers om het leven. De slachtoffers waren ingesloten in de mijngang. Na aanleiding van het ongeluk heeft de Mexicaanse regering... een onderzoek aangekondigd naar de veiligheid in alle mijnen. De vakbonden drongen daar al langer op aan. De Britse regering heeft Schotland toestemming gegeven... voor een referendum over onafhankelijkheid.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 Goedenavond, ik kan u melden dat één minuut voor de rust de stand bij Manchester United tegen Chelsea nog altijd 2-0 is. in het voordeel van Manchester de goals van Hernandez en Vidic. We gaan nu live naar de Kuip voor een integraal verslag van de bekerfinale FC Twente tegen Ajax. De commentatoren zijn Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Het is een prachtig moment, want op dit moment gaat de tunnel open in de Kuip. En kunnen dus de acteurs van vanavond in de bekerfinale 2010-2011... De groene grasmat van dit Rotterdamse stadion gaan betreden. In de wetenschap dat nu iedereen wel zo'n beetje op zijn plek zit. Dat de laatste bussen zijn geparkeerd, de laatste auto's zijn geparkeerd. En iedereen zijn weg naar het stadion heeft gevonden. En vol verwachting kan beginnen, dus aan deze Bekerfinale. De spelers komen het veld op. Er ontrollen zich prachtige doeken op beide tribunes. Er worden rookbommen gegooid. Het gebied, zeg maar aan de Ajax zijde, daar komt alleen maar rode rook uit. Maar ik kijk vol ontzag naar het spandoek dat Zo. de Twente supporters hebben gemaakt. Dat is groot, dat bestrijkt twee vakken. Ja, en dan zie ik uh, een troefkaart, een, een kroon, one life, one club. Nou, daar hebben ze werk van gemaakt, Andy. Zo, prachtig om te zien. Vak P is uh, altijd de aanjager van dit soort uh, mooie dingen. En als je naar de andere kant kijkt, heel veel rode rook. Omdat er uh, uh, ja, rookbommen het veld op zijn gegooid. Daarachter in het vak, in het rond, het Ajax-logo. Heel groot Ajax Amsterdam. En daar zitten die 12.000 Ajax-supporters uh, om en naast te juichen. Ik heb nog geen onvertogen woord gezien of gehoord. Gelukkig, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar ja, het is voetbal. En aan de andere kant al die 17.500 meegereisde Twente supporters die klaar zitten. Ondertussen ook de spelers het veld opgekomen. Onder leiding van Kevin Blom, die uh, ook de Johan Kruijfschaal vloot aan het begin van dit seizoen. Tussen deze beide ploegen, FC Twente en Ajax. Wedstrijd die uh, gewonnen werd door uh, FC Twente met 1-0. En uh, nu dus de grote finale. De laatste persmensen komen op de tribune op. Het is afgelaaien, zowel op de perstribune als op de genodigde tribune. Maar met name de fans, daar gaat het vanmiddag om. Die zitten er helemaal klaar voor, net als wij. Terwijl Kevin